Amerika heeft met afschuw gereageerd op het bloedbad van donderdag in een dorp in Syrië. Rebellen zeggen dat daar mogelijk 200 mensen door een militie zijn gedood. Volgens de Amerikaanse minister Clinton bewijst het bloedbad dat het regime in Syrië onschuldige burgers vermoordt. Ze vindt dat de VN-veiligheidsraad actie moet ondernemen. In Amerika is een Oezbeek veroordeeld omdat hij van plan was president Obama te vermoorden. Hij kreeg bijna 16 jaar cel...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 And should you do. fall? My hey.